Door de OV-staking in Brussel maken taxis in de Belgische hoofdstad overuren. Taxibedrijven krijgen tot vijf keer meer oproepen dan normaal. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen. Aan zee een krachtige tot harde zuidwestenwind. En het wordt vandaag zo'n 13 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is drie minuten over negen. Het ging bijna niet goed bij paus Benedictus bij het bedanken voor de bloemen. Bijna, hoort er zo meer over. We gaan eerst naar Mali. President uh, Touré van Mali heeft zijn ontslag namelijk aangeboden. Sinds de militaire staatsgreep van 22 maart hield hij zich schuil. Maar gisteren liet Touré zich filmen terwijl hij zijn ontslagbrief aan de minister van Buitenlandse Zaken van Burkina Faso gaf, die bemiddelaar is in het conflict. We ja, We hebben het ontslagverzoek ontvangen en de vacature voor een nieuwe president van Mali. Is hiermee een feit, aldus de minister van Burkina Faso. Toch betekent dit volgens Afrika-correspondent Koert Lindeyer niet dat de militaire koep gelukt is. Nou, het is in ieder geval toch fijn te weten dat Amadou uh, Tomani Touré leeft. Want daar was grote onzekerheid over of hij uh, nog wel in het land was... en of hij uh, niet gedood was tijdens de koep. Dat is nu in ieder geval duidelijk dat hij nog leeft en dat hij in goede gezondheid is. Nee, de koep is niet gelukt... Uh, kan, je, kan je zeggen, de koep is min of meer geneutraliseerd. De oude president Touré is, en zo benadrukt hij gisteren, uit eigen wil afgetreden. En volgens het akkoord van de buurlanden is nu de volgende stap het aftreden van de koeppleger Amadou Sanogo. Uh, en dan zijn we dus, wanneer beide heren uh, de handdoek in de ring hebben gegooid, dan zijn we dus eigenlijk min of meer terug bij de situatie van voor de koep op 22 maart. De voorzitter van het parlement, Doua Dion Kounda Traore, die wordt interim-president, die benoemt een premier... en die premier die moet dan verkiezingen gaan organiseren. Nou, dat zal moeilijk worden om die verkiezingen te organiseren... want het grote verschil met twee weken geleden is nu... dat inmiddels de helft van het land, het noorden van Mali... door Tuareg-rebellen is ingenomen... en dat daar dus helemaal, helemaal geen verkiezingen meer kunnen worden gehouden... Hmm. in dat deel van het land. Ja, is het duidelijk hoe het er daar nu aan toe gaat, in het noorden van Mali... het gebied dat, met je stelt, door de Tuaregs... Um, ja, ingenomen is. Die Touaregs, uh, die hebben een gebied ingenomen zo groot als Frankrijk. Een, een zandbak weliswaar, maar een gigantisch groot gebied... waarin bijvoorbeeld de historische stad Timbuktu ligt vijf, zes eeuwen geleden... centrum van universiteiten in, in de Sahara. Uh, dat gebied uh, zie je nu de laatste paar dagen erg veel radicale islamitische groepen verschijnen, leiders van bijvoorbeeld dan Al-Qaeda-verbonden, terroristische groepen, die proberen daar nu uh, een, een positie te vergaren in dat, uh, dat gebied. Vrouwen moeten zich sluieren uh, en het is duidelijk dat niet alleen de seculiere, seculiere groep van de Tuareg daar aan de macht is, maar ook veel terroristische groepen voet aan de grond proberen uh, te krijgen. De machtsverhoudingen in dat gebied zijn nog niet duidelijk en het is ook heel goed mogelijk dat er nog intern gevochten gaat worden in dat grote gebied. Het enige dat duidelijk is, is dat het regeringsleger uh, gestationeerd... in Bamako, de hoofdstad van Mali, geen enkele invloed heeft in dat grote gebied. Nee, en, en in de rest van Mali? Want jij stelt... Uh, het ontslag van Touré maakt de weg vrij voor een interim-president. Maar hoe staan de militaire machthebbers daar tegenover? Die zijn in principe akkoord gegaan met... Uh, uh, met de deal die gesloten is voor de buurlanden. Dus het lijkt erop dat uh, het bestuursproces in Bamako, de hoofdstad... weer op democratische manier gaat plaatsvinden. Maar dat heeft op dit moment niet zo geweldig veel zin natuurlijk. En in de buurlanden Algerije, Niger, Mauritanië... is er grote onvrede en onrust wat er gebeurt... in die onafhankelijk verklaarde rep republiek Azawad... in het noorden van uh, Mali. Die landen. Die zijn bereid, als er geen diplomatieke oplossing mogelijk is, om militair te interveneren in Noord-Mali. En dat wijst erop dat in de komende paar weken niet zozeer de machthebbers in Bamako aanzet zijn. Maar de buurlanden het probleem in Mali en dan in het bijzonder de rebellie in het noorden zullen gaan oplossen. Dat zei Afrika-correspondent Koert Lindijer. Op 8 april 1912, dat is dus gisteren, 100 jaar geleden... vertrok het gloednieuwe cruiseschip de Titanic... voor zijn eerste en meteen ook zijn laatste reis. Want al na zes dagen ging het mis. Op tv en radio wordt veel aandacht besteed aan de Titanic...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 Voor ons. Bijdrage van buitenland-redacteur Aleid Steenman. Komend het weekend. In de nacht van zaterdag op zondag is de Balmoral precies op de plek waar de Titanic op dat moment 100 jaar geleden ten onder ging. En dan wordt daar ook een herdenkingsdienst gehouden. Zalig pasen? Ik wil mijn hartelijke dank tot uitdrukking brengen voor de vrije bloemen uit Nederland. Voor de of op het Sint-Petersplein. Het was niet een vlekkeloze volzin uit de mond van Paus Benedictus gisteren tijdens het Urbi et Orbi. Zoals elk jaar bedankte hij Nederland voor diploma. Maar dit jaar was dat bijna niet gebeurd, vertelt televisiecommentator Wilfred Kemp, die verslag deed van de toespraak van de Paus. Dankzij hem is het Nederlandse bedankje er toch op tijd in gekomen. Ik kreeg de avond daarvoor laat, uh, zoals gewoonlijk, kreeg ik de tekst van de paars toegestuurd uh, uh, uh, om te vertalen voor de volgende morgen. Daarbij zit een lijst met al de paarswensen in 65 talen. Ja, Dus nou, u, u, meteen ik daar na naar. u meteen op zoek nou, naar op zoek Nou nee, maar kijk ik niet naar, want het is eigenlijk oh. altijd hetzelfde. Dus, uh, maar toevallig viel mijn ogen erop. En ik zag als zevende taal, want ze zijn altijd als zeven aan de beurt, zag ik alleen maar zalig paas er staan. Punt.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 Dus meteen het Radio 1-journaal bellen we met een van de modelaars van de monumentale molen in Burum. Die vannacht tot de grond toe is afgebrand. Files zijn er nog altijd niet. Rij voorzichtig. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen.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 Someone like you van Adele. Het is tien minuten voor half tien uur. naar het NOS Radio 1 Journaal. Een monument. Meer dan 200 jaar oud. De koren- en pijlmolen in het Friese Burum. Er is niets meer van over dan smeulende rest. Want gisteravond laat is de molen tot aan de grond toe afgebrand. Ik praat erover met Pieter de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van Dorpsbelang Bureum. Ja, ook... en, en molenaar. En molenaar. Dat ja. lijkt mij ook het belangrijkste in deze. Bent u al een beetje bekomen van de schrik, meneer de Vries? Nou, een beetje. Ik ben vanochtend geweest uh, bij de Rokende puinhoop. En het is een hele trieste, trieste aanblik. Was u er gisteravond ook bij toen we in de Ja, ik was rond... bij ja, ja, dat ging snel, denk ik, of niet? Ja, ik heb wat beelden gezien. Ja, nou, ik, half elf uh, was ik thuis aan een feestje en toen uh, liep ik er langs en toen was er eigenlijk nog niks aan de hand. En tien minuten later was er al geen redder meer aan. Dus het is inderdaad heel snel gegaan. Heel snel gegaan, ja. En enig idee waar de brand begon? Ja, de meeste mensen die het van het begin af aan hebben gezien, die zeggen dat het bovenin uh, bij de kap is begonnen. En hoe kan dat? Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Je zou kunnen denken aan kortsluiting, maar uh, er zijn ook mensen die zeggen ja daar waren vuurpijlen, maar er mm. is niemand die het weet. Vuurpijlen? Ja. Was er een feestje ergens dan? Nee, nee, nee. Maar er zijn toch eh, het blijkt toch dat er dat er hier en daar een vuurpijl is opgestoken. Maar... Nou. Ik neem aan dat dat allemaal onderzocht wordt op dit moment. Ja, ja de politie is ermee bezig. En de ja. Voor mensen die de molen niet kennen, kunt u eens vertellen hoe bijzonder die was? Nou, hij is heel bijzonder. Het is een van de oudste van Friesland. Ik weet niet of het de oudste is, maar 1787. Hij staat op een plaats waar ook um, al eerder een molen heeft gestaan. Al in uh, 16e eeuw, 15, 1530. Er zijn uh, bronnen van bekend dat er een molen stond. Hij staat op een hele markante plaats. Hij staat, op een, hele, oh, hij staat een beetje op een hoog punt in het dorp. Mm -hmm. En echt ja, van kilometers afstand kun je hem zien. Het, is echt, het hoort echt bij het silhouet van, van Buren. En ja, nu is het weg en uh, ja, het, is, het is het dorp niet meer. Het is een heel andere silhouet geworden. Dat voelt u nu al. Ja, is nu al te zien, ja. Mm. U bent ook vrijwillig molen. Nou, u zei het al eventjes. Heeft u gewerkt op de molen? Ja, nou is vrijwilliger. Hè, dus, wij uh, lieten hem gewoon draaien. En uh, zo nu enkele keer dan maalden we, maar vooral uh, ja, voor de, om, om de molen, molen gaande te houden. Maar dat werd niet echt meer actiefkorig. Nee, nee, nee. Zo nu en dan. Gemalen. Zo nu en dan. Maar dan meer voor, om ja, te laten zien dat het voor, nog werkt? Ja, voor, we, we hebben haven geplet en, en dat soort dingen. Maar het, het werd vol, we, we, we draaiden hem gewoon voor het onderhoud. He, molen moet draaien, want als hij stilstaat, dan, uh, dan gaat hij heel snel uh, gaat hij achteruit. Dus we lieten hem gewoon uh, ja, zo vaak mogelijk draaien. Ja, hoe moet het nou verder, meneer de Vries? Ja, ik weet het niet. Ik ben een hobby kwijt en ik hoop dat hij, uh, dat hij kan worden herbouwd. Uh, er zijn, uh, ik weet niet precies hoe het gaat, maar hij is in, in eigendom van uh, stichting Erfgoed Kolmenland. Die meerdere molens en kerktoren zo in, in eigendom heeft. En, ja. Die zijn nu aan het uitzoeken hoe het verzekeringstechnisch in elkaar steekt. en Of die kan worden herbouwd. Ik hoop dat hij kan worden herbouwd. Het zou mooi zijn voor het, voor het dorp. Het is um, jammer voor de molenhistorie. Je kon een, onze molen kon je aan de binnenkant ook heel goed zien wat de ontwikkelingen zijn geweest door de eeuwen heen. En je kon nog heel goed zien welke veranderingen zijn doorgevoerd. En dat is nu allemaal weg. Hm. En dat is, dat, is, dat, dat, dat is natuurlijk heel jammer. Heel ja, liefst. heel pijnlijk. Ja. Heeft u al een andere hobby in gedachten, Meneer de Vries? <laughs> nee. Die heeft van tijd te doden nu, hè? Ik, heb, ik heb genoeg dingen te doen. Maar okay. uh, ja, dit is toch wel iets wat ik uh, erg zal missen. Ja, kan ik me voorstellen. Nou, sterkte ermee. Pieter de Vries, voorzitter van Dorfsbelangbureau. Over de molen die dus afgebrand is. De beelden kunt u trouwens terugzien op onze website nos.nl. .no. Nog even naar Syrië. De paus heeft opgeroepen het geweld in Syrië te staken. Een hoopvolle boodschap, maar ja, de kans dat morgen het staakt het vuren ingaat is erg klein. De Syrische regering stelt namelijk extra eisen en de oppositie wil daar niet op ingaan. Vluchtelingen zien het met ledenogen aan, bijvoorbeeld in Libanon... waar Syrische christenen het paasfeest noodgedwongen in een ander land vieren. Een heel serieuze aangelegenheid. Veel mensen vasten voor Pasen en op de dag zelf is het eigenlijk uitgestorven in de stad, behalve voor de kerken. Daar is het druk. Bij deze kerk in Beirut ontmoet ik een paar Syrische vluchtelingen. Hisham Barakat is in Libanon neergestreken in een christelijke plaats. Hij heeft veel spaargeld en huurt daar nu een huis van. We vluchten voor het extreme geweld, voor de bombardementen, voor de martelingen. Je wil niet weten hoeveel mensen gemarteld worden in de gevangenissen, zegt hij. Steeds hoor je weer verhalen over sectarisch geweld... Geloofsgroepen die oude rekeningen met elkaar vereffenen. De Shiïtische alawieten, de soennieten, de christenen. En hoewel Syrië langs de lijnen van het geloof zo verdeeld is dat dat wel aannemelijk is... ...spreek ik niemand hier vandaag die om die reden gevlucht is. Hmm. Hmm. Natuurlijk ben ik niet gevlucht voor de moslims, zegt Malik... We leven al zo lang zij aan zij en we demonstreerden ook zij aan zij. Christenen mochten weliswaar hun geloof beleiden onder president Assad. Maar daarmee hield het wel ongeveer op. Een economisch bevoorrechte positie hadden we niet echt. En dat is de reden dat ook veel christenen aan die demonstraties meededen. Op zoek naar vrijheid, op zoek naar mogelijkheden. Ik ontmoet Malek in het huis van Hisham omdat hij een voedselpakket komt ophalen. Met Hisham praat ik verder over de angst van veel christenen in Libanon en ook in het Westen. Dat als de islamisten aan de macht komen het snel gedaan kan zijn met de vrijheid van de christenen. Onze priesters in Syrië proberen ons misschien die angst aan te praten, zegt hij. Maar wij zijn daar absoluut niet bang voor. Na Bashar al-Assad zal er alleen maar vrijheid zijn. En als blijkt dat dat niet zo is... als we weer een tiran terugkrijgen op wat voor manier dan ook... dan gaan we gewoon weer de straat op. Dan beginnen we een nieuwe revolutie. Ik stel me zo voor dat veel gebeden er vandaag wel over zullen gaan... bij de Syrische christenen, over terugkeren naar hun land. Maar de kans dat dat heel snel gaat gebeuren... die lijkt vandaag alleen maar kleiner te worden. Dat staakt het vuren wat dinsdag van kracht zou moeten worden. De Syrische regering stelt eisen aan de oppositie... die moeten zwart op wit vastleggen dat ze hun wapens zullen neerleggen. De oppositie die weigert dat. En dus lijkt de kans dat dinsdag de wapens zullen zwijgen... voorhand al bijna vervlogen. Weinig hoop dus voor uh, Syrië. Vanuit Libanon, een bijdrage van uh, correspondent Sander van Hoorn. Het is uh, bijna half tien. Over ruim twee uur begint in Alphen aan de Rijn... de herdenking van de schietpartij in het winkelcentrum Ridderhof waarbij zes doden en zeventien gewonden vielen. In Alphen aan de Rijn is uh, Maino Remmers al de hele ochtend. Maino, zijn ze er klaar voor, denk ik? Ja, het wordt nog volop opgebouwd. Het, is, uh, het wordt grootste aangepakt in, uh, in Alphen aan de Rijn. Goedemorgen. Gaat u zelf nog kijken, mevrouw, of niet? U ga, ja? Ja, ja, ik ga zelf kijken. Alleen al uit respect voor, uh, en zeker ook voor de ouders. Ik midden... laat de hond uit, u woont vlakbij. Ja, ik woon vlakbij, ik woon er eigenlijk een beetje tussenin. Maar ik ga de hond nu naar huis brengen en dan ga ik uh, terug. Er zijn wat gemengde gevoelens, hè? want de winkeliers zeggen... er moet ook maar eens een punt achter gezet, we moeten vooruit kijken... we houden het klein, het is nou nog één keer. Er zijn ook mensen die zeggen, nou rakelen we het allemaal weer op. En er zijn mensen die het belangrijk vinden... Ik vind het wel belangrijk, zeker voor deze ene keer. En wat onze burgemeester gedaan heeft, is verschrikkelijk mooi en goed. Geweldig, die is er natuurlijk ook bij. En ook, ook daar alleen al voor. Ik vind het goed, zeker voor één keer. En wat de rest dan doet, wat je verder doet ermee... dan kun je er altijd heen als je dat wil. Dat is voor ieder voor zich. Wat doet u er zelf nog mee? Uh, ja, altijd denk ik. Ik denk er altijd aan. Al die helikopters, al, het blijft altijd... Uh, op mijn lenzen staan. Op mijn... galop nog na in uw hoofd, die gebeurtenis van vorig jaar. Ja, absoluut. Het gaat ook niet. Ja, het zal wel op de achtergrond verdwijnen. Maar inderdaad, ja, dat is het ook wel. Ik wens u een hele sterke dag. Ja, ja. ik u ook. Dank u wel. En de hond gaat naar huis. EHBO-tent opgebouwd, stadstoezichthouders, politie, de wijk is al afgezet... dranghekken, meters, een groot tv-scherm. Binnen een podium, 60 grijze plastic stoeltjes voor de direct genodigden En een straatnaambordje wat ook nog onthuld wordt. Buiten het monument met de boom en de bank, nu nog zwart plastic eromheen. Veel camera's, veel media, nu al aanwezig om op te bouwen... Koffiekannen aan de ingang van de Ridderhof. En over een paar uur begint hier dan die herdenking. En dan zijn er genoeg mensen in Alphen aan de Rijn... die zeggen na deze tweede paasdag... dan moeten we er maar eens een punt achter zetten... en moeten we weer vooruit in Alphen aan de Rijn. Ja, maar in ieder geval dus vandaag de herdenking. En die zal vanaf half twaalf live te volgen zijn op Journaal 24. En ook eh, te volgen op Radio 1. Niet live, maar we laten delen horen. Zo zijn we uitgekomen van het Radio 1 journaal voor dit moment. Door naar de collega's van de KRO. hal de Zwart, goedemorgen. Wat goedemorgen, goedemorgen, Lara. Nou, vanochtend op deze tweede paasdag. Geen gewone Goedemorgen, Nederland. Maar de uitzending staat helemaal in het teken van ontwikkelingssamenwerking en de armoede in de wereld. Het kabinet zou 1 miljard willen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Nou, hoe verhoudt zich dat tot de millenniumdoelen? Ja, weet je nog, die we in de wereld in 2000 met elkaar hebben uh, afgesproken of vastgesteld? Nou, daarin is afgesproken dat we extreme armoede en honger zouden uitbannen voor 2050. Wat daarvan terecht gaat komen, dat horen we zo meteen. In KRO, goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Sony gaat 10.000 van de 160.000 banen schrappen. Dat schrijft de Japanse zakenkrant Nikkei. De elektronica concern wil zelf niet reageren. Sony maakt al vier jaar op rij verlies. analisten verwachten voor het afgelopen boekjaar een verlies van meer dan 2 miljard euro. Bij een brand in Bunschoten zijn vannacht zes tot acht woningen verwoest. Het vuur ontstond in een garagebox en sloeg al snel over naar bovenliggende huizen. Vier mensen waren thuis, die zijn door de brandweer in veiligheid gebracht. En het openbaar vervoer in heel België staat over een half uur stil bij de dood van een controleur. Bussen rijden dan niet en passagiers wordt gevraagd twee minuten stil te zijn. De controleur werd zaterdag bij een ruzie zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwondingen bezweek.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 Karel Johan de Zwart. Een hele goede morgen. Op deze tweede Paasdag geen gewone Goedemorgen, Nederland. Vanochtend staat helemaal in het teken van ontwikkelingssamenwerking en de armoede in de wereld. Het kabinet zou 1 miljard willen bezuinigen op ontwikkelingshulp. Nou, dat nieuws lekte uit de onderhandelingen in het Katshuis. Hoe verhoudt zich dat tot de millenniumdoelen? Weet u nog, die we in de wereld in 2000 met elkaar hebben vastgesteld? Toen hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om voor 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoedebestrijding, onderwijs, gezondheid en milieu. Nou, vanochtend staan we stil bij één van die doelen. In 2015 zijn extreme honger en armoede in de wereld uitgebannen. Daarover ga ik praten dit uur met Paul Hoebink, bijzonder hoogleraar ontwikkelingssamenwerking aan de Radboud Universiteit. En Martijn Nietzsche, hij maakt met zijn bedrijf Aqua Ero watersystems, onder andere waterpyramides voor ontwikkelingslanden. Reacties en vragen kunt u ook gewoon kwijt deze ochtend op goedemorgennederland.nl. Ja, welkom heren aan tafel. Um, zou het woord millenniumdoelen in de afgelopen maand in het katshuis überhaupt gevallen zijn, meneer Hoebink? Ik vrees van niet. Ik denk dat men eigenlijk alleen maar gekeken heeft... van hoeveel kunnen we eraf vanaf halen. En dat men zelfs niet eens nagedacht heeft over de consequenties... van als we 400 miljoen, 1 miljard, 1 miljard of 1,4 miljard... dat zijn de cijfers die rondvliegen... Ja. als die van de begroting worden afgehaald. Ja, Martijn, weet er überhaupt nog iemand in het Catshuis... dat die millenniumdoelen zijn afgesproken? Ik denk dat het gewoon een containerbegrip is. Men moet bezuinigen... Men heeft gekeken naar ontwikkelingssamenwerking. Er zijn partijen die zeggen van, goh, dat, hè, dat is makkelijk bezuinigen. Laten we snel even wat korte klappen maken. En hebben vervolgens ingezet op ontwikkelingssamenwerking... om daar flink te snoeien. Ja ook wel enigszins begrijpelijk, toch, in deze tijd van de economische crisis? Nou, we hebben, al, uh, 900, we hebben al 956 miljoen bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Dat vergeet, vergeet iedereen even. Ja. He, dus de uh, ontwikkelingssamenwerking heeft al verreweg het meest bijgedragen... aan de bezuinigingen die tot nu toe zijn doorgevoerd. Uh, en uh, wat mij het meest steekt, uh, stel dat we naar die miljard uh, zouden gaan... is dat we een internationale afspraak ook hebben, oh, juist in het kader van die millenniumdoelen... Uh, waarin we zeggen van uh, we gaan 0,7 procent bijdragen aan... Uh, die internationale ontwikkelingssamenwerking... Die 0,7 procent is ooit in de jaren zeventig afgesproken. Ja. Ja, als maar een dat, hebben norm. dat is wat we van ons nationale inkomen aan, aan ontwikkelingshulp geven. Ja, Dat is 70 cent van iedere 100 euro die we met z'n allen in Nederland verdienen. Ja. En, uh, uh, maar die is herhaald. He, dus In 2002, in het kader van hoe financieren we nou dat halen van die millenniumdoelen... is dat, uh, op herhaald heeft Europa gezegd van alle oude lidstaten van de Europese Unie, he, de oude twaalf... die moeten in 2015 ook op die 0,7 zitten. Ja. Dat is in 2005 nog een keer herhaald. En bijvoorbeeld onze buurlanden, Duitsland, Groot-Brittannië, België... hebben allemaal gezegd dat ze dat in 2013 of 2015 zullen halen. Ja, dat is het opmerkelijke, want wij willen daar aan knibbelen ja. nu eigenlijk. Ja. Wij willen daar gewoon, nou, nou, eigenlijk die afspraak niet meer nakomen. What? Dat is nu de discussie. En in de landen om ons heen, waar men in het verleden... dat die 0,7 gewoon niet haalde, ja. komt men nu steeds dichter in de buurt. Wat is uw verklaring daarvoor? Nou ja, de, de, de, die Europese afspraak... Afspraken, hè? En, en, en dat is één. Hè? Dus, dus uh, we hebben dat afgesproken met z'n ja. allen. Nederland zit er op ne sinds 1975 als tweede. Zweden waren de eerste in 1974 op dat, uh, op dat percentage. Uh, we hebben die Europese afspraken. Uh, uh, het, het, maar het tweede groot belangrijke punt is... dat de discussie in, over ontwikkelingssamenwerking... in deze landen totaal anders loopt dan bij ons. Wat is het de, verschil? De Britse conservatieven schrijven in hun document... over ontwikkelingssamenwerking... dat er natuurlijk her en der kritiek mogelijk is... Mm -hmm. maar dat er met ons ontwikkelingshulp wonderen zijn verricht. Wonderen, ja? nou dat hoort u van meneer Boekenstein of meneer Bolkenstein. Of meneer of, Wilders. Ja, meneer Wilders, zult u dat nooit horen. Nee. En ze wijzen dan bijvoorbeeld over de enorme vooruitgang in voedselproductie... die mondiaal is, waar eh, onderzoek gefinancierd voor, door ontwikkelingssamenwerking... Eh, het een grote sprongen voorwaarts heeft gemaakt... Ze wijzen op de grote vaccinatiecampagnes... waardoor een belangrijk, aantal belangrijke ziektes de wereld uit zijn. Ja. He, dus de Britse Conservatieven hebben daar ook een bewijsvoering voor... Ja. van dat ontwikkelingssamenwerking werkt. Meneer Nietzsche, u werkt veel in ontwikkelingslanden. Uh, worden er wonderen verricht? Ja, dat, uh, dat wordt er zeker. Ik was laatst in Mozambique... En daar waar, uh, ik ben daar bezig met het Waterschap Friesland. om slimme sanitatiesystemen te ontwikkelen. Nou, dat kleine waterschap van Friesland. die heeft de afgelopen twee jaar. 80.000 uh, schoolkinderen van sanitatie voorzien. 60 scholen van uh, latrineblokken voorzien. Dus gezorgd dat al die scholen zelfstandig in staat zijn. om dat sanitatiesysteem op, op orde te houden. Mm -hmm. Komende jaren willen ze dat uitbreiden. Uh, maar nou... is dat een wonder of is dat gewoon goed werk? Nou, dat is, uh, dat is een wonder als je kijkt naar dat de 80.000 duizend mensen zijn. Hey, je moet je voorstellen... de stad van Delft wordt voorzien van sanitatie door vier mensen in Psaiksaï, -Psa Mozambique. Ja. Uh, dat vind ik bijzonder. Je moet, en daar moet u bij bedenken Heellijk. natuurlijk. Ja. Moet u bij bedenken dat ook bij ons uh, onze gezondheid niet zo ontzettend vooruit gegaan is omdat we mooie ziekenhuizen hebben gebouwd. Maar juist omdat we uh, schoon drinkwater hebben ja. en goede sanitatie hebben. Ja. En dat is van de, de betekenis die feitelijk aan dit soort cijfers hangt. Ja. Begrijpt u uh, de discussie, zoals die nu gaat hè, over ontwikkelingssamenwerking en het bedrag dat we daarvoor moeten vrijmaken. Begrijpt u dat, uh, dat het eigenlijk alleen maar over de economische crisis gaat? Uh, ik, dat ik, is toch ook wat uh, ons uh, ons uh, op dit moment ik, het ik meest snap dat wel, Ik snap dat wel. Maar laten we zeggen, ik zet daar gelijk drie maren bij. En de eerste maar zou al zijn... Van, uh, wij overschatten altijd wat we aan ontwikkelingshulp geven. En uh, we geven 70 cent van die uh, uh, uh, 100 euro die we verdienen. Dat is toch best veel? Ja, maar de Nederlander denkt dat wij uh, zeven keer zoveel geven. Hè? De, ja. dus, dus er is nog net een enquête uitgekomen t, uh, twee weken geleden. De beeldvorming klopt niet. En dan denk, de gemiddelde <tus> Nederlander denkt dat we vijf euro geven. En de gemiddelde PVV-stemmers denkt zelfs dat we 12 euro ge uh, geven. Ja, dus ja. dat is één. Er zit dus iets mis, uh, er zit iets niet goed bij, die, ja, bij het verkopen ja, van die boodschappen. Want het tweede maar is... Uh, waarschijnlijk, uh, we een hoop mensen gaan vandaag de tuincentra in... en zullen de komende maanden veel geld uitgeven aan hun tuinen. Uh, mooi, ik hou, heb zelf ook een mooie tuin. Maar we geven aan die tuinen evenveel uit. Uh, eigenlijk nog iets meer dan we aan ontwikkelingssamenwerkingen Ja, en Dat komt omdat het je eigen tuin is. Precies. En als we uh, het slechte weer een beetje aanhoudt van deze week... Uh, dan gaan we allemaal van de zomer op vakantie naar een warm land... En dan geven we gemiddeld vier keer zoveel aan vakanties uit in Nederland... Ja. dan we aan ontwikkelingssamenwerking uitgeven. Dus ik snap die maren allemaal wel. Of, of dat, dat, dat, die vraagtekens die men op dit moment bij ontwikkelingssamenwerking heeft. Maar mensen moeten beseffen a. dat het werkt. En b. dat we niet zo overdreven veel geven. Hm. Ja, misschien is het, het ook is goed om het in, iets, een, in een iets ander kader te, te plaatsen. Stel nou, je hebt 100 euro in je portemonnee. En je loopt door de Kalverstraat. Je slaat af, daar ligt opeens een kind. Dat kind is aan het dood gegaan. Hoeveel ben je bereid voor dat kind uit te geven? Dat is eigenlijk de discussie die speelt. Ben je dan bereid om 1 euro te neer te leggen? Ben je bereid om 70 eurocent neer te leggen? Is het misschien 50 eurocent? Nou, in die orde moet je het zien. Uh, waar het om gaat is ja. die beeldvorming. Dat je maar 70 eurocent nou ja. bereid bent. Nou, weet u dat levendig te vertellen? Ja. U komt met een, een prachtig voorbeeld. Uh, nou, ik zou 100 euro meteen neerleggen als ik dat kind kan redden. Ja. Maar de, uh, zo is de werkelijkheid niet. De praktijk niet. De beeldvorming. Wat gaat daarin mis? Dat dat, dat, dat maar niet tot ons doordringt dan? Ik, ik, ik zeg dat altijd, dat is echt, echt fout gaan lopen in Nederland... Uh, op dat moment dat Bolkestein leider van de, van de VVD werd. Want daarvoor had je Erika Terpsta en uh, Frans Wijnsglas... en dat waren hele enthousiaste supporters van ontwikkelingssamenwerking. Ja. En uh, uh, die hebben ook in die tijd gaf Nederland 1% van zijn bruto nationaal product... Uh, in de jaren 80. En zij steunde ministers als Jan de Koning... Uh, een van de beste ministers van ontwikkelingssamenwerking... die we ooit gehad hebben, van, van ganse harten. Dus, uh, maar met Bolkenstein is dat helemaal gaan draaien. Bolkenstein begon... Stukjes te schrijven waarvan zegt van het werkt allemaal niet. Nou ja, tot hij laatst op het museum Hij had wel enigszins, plein ook enigszins recht van spreken hè? met zijn, met zijn nee, zelfverleden. Ja, nou, uh, uh, in die zin had hij geen recht van spreken, want hij was ook nog staatssecretaris voor economische zaken. Ja. En toen heeft hij bij zijn partijgenoot, mevrouw Schroo, heel erg aangedrongen dat wij maar kunstmest moesten geven. Vooral van Nederlandse bedrijven, die nogal duur was, dat is één. En uh, die eigenlijk ook een beetje consumptiegericht was. Dus hij had niet helemaal recht van spreken, want hij was zelf uh, veroorzaker van toch niet erg efficiënt. Efficiënte ontwikkelingshulp in die tijd omdat hij het Nederlandse bedrijfsleven wilde promoten, hè, de Nederlandse kunstmestindustrie op dat moment. Ja. Dus, maar de maar je kunt toch moeilijk de schuld gaan schuiven uh, omdat die beeldvorming niet goed is bij ons? Uh, nou, dat, op, meneer dat meneer is een tweede alleen. punt voor mij bij. Hè, dus, dus, de VVD is enorm gaan schuiven op dit vlak en, uh, en met, met negatieve verhalen die over het algemeen niet gegrond zijn op wat er daadwerkelijk gebeurt. Hè, daar kan ik straks nog wel wat over zeggen. Uh, het tweede is dat ik vind dat uh, de, de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie, het Nederlands ministerie, toch telkens verzuimen om daar met een goed antwoord terug te komen. Ja, dat blijft achterwege. Hoe ja. kan dat? Ja, ze, zitten, ze laten zich continu in het defensief dringen. Terwijl ik zeg, je moet, je moet op dit punt juist in het offensief gaan. En Hoe zou het offensief van, eruit moeten zien dan? Wat nou, u gewoon betreft. laten zien wat er gebeurt. Veel meer laten zien of wat er gebeurt en wat de resultaten zijn. En dat, dat gebeurt ook ja, wel. maar dat, wel, maar dat Ja, mm, natuurlijk toch? is dat lastig. Hoe bestrijd je armoede? Hoe meet je dat? Ja, wat ja, wat, wat dat zijn de resultaten? Maar. Er zijn... Duizenden organisaties actief in die ontwikkelingssamenwerking. Ja. In Nederland alleen al van particuliere initiatieven. Zo'n 6.000 tot 7.000 uh, uh, groepjes mensen die in een gemeente geld ophalen. Uh, voor een schooltje in, uh, ik zeg maar wat, Tanzania. of een uh, ziekenhuisje in Malawi. He, dus er zijn in Nederland al duizend, alleen al duizenden mensen actief. Dat, internationaal zijn er natuurlijk allemaal grote internationale organisaties ook actief. En zit daar ook niet een beetje het gevaar in, die grote internationale organisaties. die zichzelf ook een beetje in stand moeten houden? Dat is dan de kritiek van vaak, hè? die uh, ja, uh, uh, hun eigen nee, bestaan ja. een beetje moeten rechtvaardigen. Ik weet ja, niet. Ik, dat, maar je bent de kleine ondernemer. Ja, ik ziet een, u, een hoe ziet u ondernemer. Ik, ik vind dat er te veel wordt gekeken naar van we geven het, einde oefening. Het is zo dat je bent bezig om daar nieuwe markten te ontwikkelen. He, als je nou kijkt naar de Briklanden. Ja, he, daar, bent u, de, daar bent u mee bezig. Daar ben ik maar mee zijn bezig. die grote clubs dat ook? Um, die zijn deels daar ook mee bezig. En uh, als zodanig kan je zeggen van je bent bezig om een markt te ontwikkelen. En die markt, soms is het zo, dat, he, bijvoorbeeld bij Hulp aan daarvoor, daar moet je gewoon hulp geven. Soms is het zo dat je inderdaad, water, inderdaad watersystemen kan neerzetten. He, afhankelijk van de situatie van pompen tot aan waterpyramides, waterboksen et cetera. En daarmee ontwikkel je markten. Je moet wel zorgen dat je producten maakt die duurzaam zijn. He, dat is essentieel. Maar vanaf daar... Waarom eigenlijk? Nou, nou omdat, omdat dat? je moet zorgen dat, dat zo'n ding na een jaar niet um, uit elkaar valt, bijvoorbeeld. Ja. He, je moet zorgen dat mensen lokaal daarmee aan het werk kunnen. Dat ze lokaal, dat lokaal ondernemerschap Um, dat dat wordt gepromoot, waarmee die producten eigenlijk worden ingebed in zo'n samenleving. Ja. Dat is buitengewoon essentieel. En tot nu toe is dat eigenlijk een beetje achterwege gebleven. En dat is iets wat u wel doet met, met, met de waterpyramides. Ja. Leg even uit hoe ja. dat werkt. Wat zijn dat? De waterpyramide is een apparaat wat ik heb ontwikkeld om zoutwater zoet te maken. Um, iets van 2003 tot 2006. Ja. En wat ik daar doe is um, een groot ballon in feite. In die ballon wordt zoutwater gezet. Dat is in de tropen. Overdag wordt het vreselijk warm in die ballon. Dat zoutwater verdampt, slaat neer als zoetwater... en dat kan je vervolgens gebruiken. Nou. En hoeveel water levert dat dan op? Want dat is een die... enorme operatie voor nou ja. ja, ja. verdampend water. Het levert duizend het levert liter water per dag. Ja. Ervan uitgaan dat je twee tot drie liter water drinkt per dag... kan je drie tot vijfhonderd mensen van, van water voorzien. Krijgt u daar subsidie voor? Ik heb daar in eerste instantie een aantal subsidieprojecten mee opgezet... Uh, in verschillende landen. En nu probeer ik uh, veel meer lokale uh, funding te vinden... om dat soort projecten te financieren. Wat, lokale funding? Hoe, ja, dus, hoe, dus, hoe dus bijvoorbeeld, u dat aan? We zijn nu bijvoorbeeld in Indonesië bezig om waters, waterwinkeltjes op te zetten... Ja. met een wat ander type systeem. En die waterwinkeltjes worden opgezet... doordat lokale ondernemers daarin, daarin ook investeren. En zeggen van, wij willen graag een waterwinkeltje openen. Wij zijn bereid om een beetje te investeren. En op die manier worden dan lokaal die, um, die, die winkels opgezet. Ja. Het grote voordeel dat uh, lokale ondernemers daarin investeren... betekent dat ze het echt willen hebben. En als ze het echt willen hebben, willen ze het ook onderhouden. En dan zijn ze ook bereid om daar het vuur voor uit de sloffen te lopen. Ja. En meneer Hoebink, is dit hoe het moet? Nou, dat is een van de voorbeelden. Kijk, je, het hele punt is dat je met ontwikkelingssamenwerking op vele lagen bezig moet zijn. Kijk, dit is watervoorziening. En het is, ik ben het, uh, dat daar lokaal ondernemerschap bij gestimuleerd wordt, uh, lijkt me uitstekend. Maar bijvoorbeeld, uh, je zult ook uh, wegen moeten aanleggen. Uh, een overheid ja. moet goed functioneren. Hè, een van de projecten die ik bijvoorbeeld, uh, die mij getroffen heeft, die ik heel bijzonder vond de afgelopen jaar, uh, was in Mali, uh, waar men uh, de gemeentelijke overheden allemaal van. van uh, geld voorziet natuurlijk om dingen aan te schaffen. En daar heeft de Europese Unie een computersysteem geïnstalleerd, waardoor de aankopen centraal geregeld worden. Mm -hmm. En waar dus als bij wijze van spreken een gemeente 300 pennen bestelt in week A, en dan nog eens twee weken later nog eens 300 pennen, dan gaan er belletjes rinkelen en dan zeggen hier is iets aan de hand. Dus het, het, het, het, zo'n systeem werkt natuurlijk kostenverlagend, maar het zorgt er ook voor dat de corruptie bijvoorbeeld snel ontdekt wordt. Ja. Laten we eens even kijken naar de situatie in landen waar wij dan hulp aan geven. Mali, actueel voorbeeld. Ja. Koep aan de gang. Uh, nou ja, dit is... Uh, moet je dan, moet je dan, kun je dan hier... voorstellen dat mensen hier zeggen... ja zeg, daar gaan we toch geen geld op, ja, maar men vergeet... op bezuinigen? Ja, maar men vergeet dan dat Mali een lange tijd uh, een democratisch land... is, dus goed bestuurd is uh, geweest, ja. heeft presidenten voortgebracht... die internationaal geprezen zijn... vanwege uh, ja, de manier waarop ze in dat land uh, aan het werk zijn geweest. Er is nou eigenlijk een soort van, uh, van overflow uit uh, Libië. Hè? De, die Torex. die hebben, uh, aan de zijde van Gaddafi gevochten... hebben daar wapens meegenomen En uh, juist omdat Mali heel weinig uitgegeven heeft aan zijn defensie... hebben ze heel snel een groot stuk gebied in de handen kunnen krijgen. Dus het is eerder een voorbeeld van pech op het verkeerde moment. Ja, maar moet je op zo'n moment dan wel de ontwikkelingshulp even stoppen? En, nou, dat is gebeurd. He. De, ja. de, het militaire regime uh, is, wordt niet erkend. Ook door de landen die eromheen zitten. He, er zitten een aantal ook democratisch bestuurde Afrikaanse landen omheen. Die hebben gelijk gezegd van... Ja, sorry jongens, we gaan je niet erkennen. En er zijn gelijk al onderhandelingen door Afrikanen. En dat vind ik dan heel belangrijk. Dat Afrikaanse leiders van, uit Burkina Faso... het betrokken zijn bij die onderhandelingen met die militairen... en zorgen dat er een overgangsregime komt en nieuwe verkiezingen komen. Ja. He? Maar ja, Mali heeft hier gewoon pech. Het is een van de armste landen op deze aardbol. Uh, het is ook de regio waar het om gaat... is ook zo'n beetje de armste regio van het land. Ja? Uh, het is woestijn, maar er schijnen wel grondstoffen te zitten. Dus dat speelt allemaal mee dan. He? Het, het, ja, Afrikaanse landen zitten vaak in die hele slag... Uh, bijvoorbeeld om, om, om grondstoffen die ze in rijke mate hebben. maar ja. Martijn Nietzsche, wat vindt u van het argument... Ja, hou op met ontwikkelingshulp geven... zolang ze zelf hun zaken niet op orde hebben daar? Nou, ik vind dat je, um, uh, het gaat eigenlijk erom van, waarom, waarom uh, creë hebben we zo weinig effectief? Waar waarom zijn we zo, zo weinig effectief? He, wat is het rendement? Ja. En dan moet je kijken naar, hoe komt het dat, arm, dat mensen die arm zijn, zo slecht op onze hulp reageren? He, je zou zeggen van, jongens, we geven ze 100 miljoen en het is geregeld. Nee, we zijn jaar in jaar uit bezig. Nou, dat komt omdat dat geld bij de verkeerde types terecht nee, komt. En die nee, groeien. het is zo dat, um, uh, dat wij onvoldoende begrijpen hoe die Arme mensen, wat voor keuzes die maken. Als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, het feit dat uh, er water wordt geproduceerd. Wij, wij produceren het dan voor 1 eurocent per liter. Um, mensen kunnen dat heel goed betalen. We hebben onderzoek gedaan naar hun inkomen. Ja. Um, het gekke is dat ze dat water niet kopen. Wat kopen ze? Ze kopen water, ze kopen cola, ze kopen lekkere snoepjes, ze kopen sigaretjes, ja. dat soort zaken. Ze kopen geen water. Um, terwijl ze wel diarree hebben. Nou, dat zijn verbijzigende dingen. He, dat is één voorbeeld. Andere voorbeelden zijn met uh, malaria-netten... die ja. gratis worden uitgegeven, worden niet gebruikt. Maar goed, dan constateren we dat. We kunnen moeilijke uh, uh, cola gaan aanbieden. Nee, maar het is wel zo dat als je dat nou kijkt bijvoorbeeld naar Nederland... He, uh, de laagste, laagste, laagste opgeleiden, die hebben soortgelijke problemen. Dus in Nederland hebben we ook problemen met laag opgeleide. We he. uh, worden te dik hebben um, uh, problemen met, met allerhande zaken. Ze um, hebben een lagere levensverwachting, ver, et cetera. Dus het is een buitengewoon lastige doelgroep. He, en daar zijn we mee bezig. Dan niet binnen Nederland. In mm -hmm. Nederland lukt het ons nog niet. Maar in Mali of in Mozambique of in de India, et cetera. Ja. Meneer Hoebink, hebben wij eigenlijk dan een volkomen verkeerd beeld... van uh, degene ja. die wij willen helpen? Nou, er zijn twee dingen. De, we, we, we, a, we, uh, ontwikkelingssamenwerking is meer dan alleen aan mensen... malaria verschaffen en, en schoon drinkwater verschaffen. Ja. En, en natuurlijk, uh, uh, armen zijn niet dom. Die hebben gewoon hun eigen strategieën. En ja, die hebben gewoon inderdaad hm. zin in, af en toe in een, in een blikje cola. Ja. En dan hebben ze niet zin om dan hun geld, dat weinig geld was hebben aan, aan schoon drinkwater. Dat gebeurt. Mensen hebben hun eigen strategieën nou, om het dat leven vorm te Dat gebeurt, dat is aan de orde van de dag. Als ik ja, meer nou, ja. van de andere kant, nou ja, dat is het tweede punt. Van, van die, die, nogmaals, we zijn op veel lagen bezig om uh, die ontwikkelingssamenwerking te bedrijven. Want ja, het gaat niet alleen om schoon drinkwater en het gaat niet alleen uh, om, om betere sanitatie. Er zijn ook vaccinatiecampagnes. Er zijn ook, uh, ja. Een weg die van A naar B die aangelegd moet worden. Eh, eh, wat daar natuurlijk ook achter zit is... Eh, dat eh, eh, die vooruitgang ik, eh, wel degelijk ook zichtbaar is. Een aantal ziektes zijn de wereld uit in een groot aantal landen. Zoals polio bijvoorbeeld, de vaccinatiecampagnes. We zien eh, wel degelijk ook dat er op een aantal plekken... Maar dan moet er goede voorlichting en zo gegeven worden. De malaria-preventie heel erg achteruit, gaat omdat mensen die netten wel gebruiken. Ja. Ik ben onder andere in een aantal dorpen geweest die gesteund worden door ontwikkelingsorganisaties. Je hebt de zogenaamde Millennium Development Villages. Dat is een idee van, van professor Seks uit de Verenigde Staten. En die mikt ook heel sterk juist op het voorkomen van een aantal van dit soort ziekten. terugdringen van een aantal ziektes. Nou, als er goede voorlichting gegeven wordt, dan blijkt dat die malarianetten gebruikt worden en dat uh, de, de, het voorkomen van malaria ineens met 30, 40, 50 procent... binnen een jaar achteruit gaat. Ja. Ja? Dus, nou, ja, dat zijn inderdaad dat zijn meetbare resultaten. Ik ja. zit nog even te denken, de, de term he, ontwikkelingssamenwerking... dat suggereert samenwerken. Ja. Uh, dat zijn twee partijen die, die er met elkaar uitkomen. Ooit heette dat gewoon ontwikkelingshulp. Maar is dat in feite niet nog steeds gewoon hulp? Nee, we doen alleen mee, op een structurele wat we op manier? meer doen natuurlijk. Ontwikkelingssamenwerking is niet alleen dat geven van die hulp. Hè. Dat is één element. Maar we geven ontwikkelingslanden ook toegang tot onze Europese markt. Eh, zodat ze zonder tarieven eh, een groot aantal van hun producten kunnen exporteren naar de Europese markt. Eh, we werken op, op politiek vlak samen. Hè. Bijvoorbeeld op het hele terrein van die handel zijn de onderhandelingen natuurlijk uitermate ingewikkeld. En we weten dat een aantal landen die katoen produceren, zoals inderdaad Mali of of Benin of... Uh, ja. dat die hele grote moeilijkheden om toegang te krijgen... tot de Europese en Amerikaanse markt. Eh, omdat bijvoorbeeld wij subsidies geven... en Amerikanen met ja. name. Ja, flink op die kontoen. Dus in die zin werken ja, we, we, we helemaal hen... niet zo goed samen. Nee, maar dan helpen we hen wel. En werpen we allerlei drempels op. Dat klopt. Mm. Dat klopt zonder meer. We zijn niet erg coherent, heet dat dan met een mooi woord. Inconsequent, hypocriet. Ja, gedeeltelijk, ja. Uh, Nederland loopt er over voor voorop om dat soort dingen aan te pakken. Hè. En dan hebben we bijvoorbeeld die uh, landen uh, in West-Afrika... geholpen met juridische steun... om die onderhandelingen in die wereldhandelsorganisaties beter te voeren. Beter te voeren. He, dus we werken ook politiek samen. En ontwikkelingssamenwerking is een stuk breder... Mm. Ja dan alleen het geven van hulp aan ja, de, de watersystemen ja. van de meneer naast mij. Ja. Ja, meneer Niesche, bent, uh, bent u in dit vak gerold? Uh, of heeft u hier echt voor gekomen? Met andere, bent u ideeel bewogen of wilt u gewoon geld verdienen? Ik ben ideeel Eerlijke bewogen. Ik ben ideeel bewogen. He, dat is de reden dat ik die waterpyramide heb ontwikkeld. 98% van, de hoeveel, van het water op de wereld is zout. Ik dacht van, dat moet anders kunnen. Ik ben ingenieur, ik dacht van... Waarom kan dat niet? Natuurlijk kan dat. En daarom ben ik die waterpyramide gaan maken. Daarna heb ik een aantal andere systemen gemaakt. Waarom? Omdat ik zag dat de markt voor die waterpyramide... eigenlijk te klein was. Ja. En um, als zodanig... Um, de uh, markt is te klein de, voor de waterpyramide? Ja, dus, is dat? ja, het is zo dat um, mensen in zoutwatergebieden... vaak uh, door de overheden al geholpen worden met gratis water. Betekent dat als je die waterpyramide daar neerzet... en water levert voor 2 eurocent per liter dan kijkt iedereen je aan van ja, ja, we kunnen het toch ook gratis krijgen. In India, in Rajasthan, waar ik was, daar wordt het water gratis aangevoerd. Het is wel zout, maar ja, het is gratis. Je kan daardoor nog een colaatje kopen en uh, ja, je drinkt wat zout water erbij. Ja. He, dus dat, zijn gewoon, dat is gewoon de harde realiteit. En verdient u er ook nog goed aan, ik uiteindelijk, dat, aan het eind uh, van de lijn? Uiteindelijk moet ik daar goed aan verdienen. Afgelopen jaar is het nog geen vetpot geweest. Nee. He, maar de truc is dat je systemen verzint die lokaal kunnen worden onderhouden. Die ook lokaal kunnen worden, ge, uh, he, die lokaal ondernemerschap aanspreken. En die tegelijkertijd uiteindelijk ook lokaal kunnen worden geproduceerd. Maar is uw, is uw hele initiatief of uw hele plan pas geslaagd als u uh, er ook van kunt leven zelf? He, want dan heb je het over samenwerking in plaats van hulp. Ja, dan is mijn plan geslaagd. En op dat punt zit u bij. Wij, me, zitten zo goed op, als. wij zitten zo goed als op dat punt. Het ja. gaat, dit is altijd. Dat is een soort een, een modewoord opschaling. Je moet in staat zijn om voldoende systemen te verkopen. He, voldoende systeem. dat wil zeggen dat er uh, enorme hoeveelheden water worden geproduceerd. En op basis daarvan gaat dat werken. We zijn bijvoorbeeld met regenwateropvang bezig. Dat zijn in feite een soort hele simpele plastic zakken. Die worden in de aarde gehangen. Daar kan je 50.000 liter water mee opvangen. Nou, als je wel eens in de tropen bent geweest... dan weet je dat er geweldig in die, in die, in die, die tropische monsoons... enorm veel regen naar beneden komt. Normaal is het zo dat het wegspoelt. Ja. Is het klaar. Uh, Regenwater is gratis. Als je het wil opvangen, moet je hele zware systemen bouwen. Nou, wij hebben iets gemaakt dat veel simpeler is. En uh, dat zijn ook systemen, zijn dat nu in Senegal aan het op opstarten... dat dat um, heel snel en makkelijk opschaalbaar op is. Want mensen kunnen dat lokaal doen. En ja. dat is denk ik de truc daarvan. Dat is de truc. Uh, meneer Hoepink zegt net, uh, ontwikkelingssamenwerking moet je heel breed zien. Hè? We zetten in op verschillende lagen in inwezen. Uh, nou neem ik aan dat in landen waar u werkt ook veel... NGO's uh, werkzaam zijn, hè, die u ook tegenkomt. Ook van NoVip, uh, CoreDate. Uh, doen die goed werk wat u betreft? Um, ik zie dat ze daar uh, keihard aan het werk zijn. He, ik zie <laughs> ook soms uh, geen antwoord. Uh, ik zie ook vaak dat ze in hele grote uh, uh, auto's rondrijden. En dat ze heel erg chic bezig zijn met capacity building. Ja. Maar dat er eigenlijk op de concreet... He, we gaan nou zorgen dat het geregeld wordt. Dat dat soms wat tegenvalt. Ja. He, en wat mij als uh, innovator stoort... Is dat er in Nederland eigenlijk, dus um, uh, lokale ontwikkelingsorganisaties of Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, um, niet zo op, dat, op die innovatie zijn gericht? Sterker nog, ze zegt van ja, als je wil innoveren, dan moet je maar in Senegal zijn. He, dan moet je maar met je producten naar Senegal. Of je moet maar in India zoeken, uitzoeken wie daar het beste um, van jouw product gebruik kan gaan maken. Ja, ja maar je, is dit het, het, het defensieve van die clubs? Waar ja, we het over nee, hadden? dat is, dit, dit is heel logisch. Want zij, zij uh, voeren zelf geen projecten uit. Normaal. He? Uh, ze, ze hebben partners in ontwikkelingslanden. In het geval van Cordaid... Maar dat betekent Zalde... niet dat je in dure auto's hoeft rond te gaan uh, rijden. Dus de, de, de medewerkers van Cordaid rijden niet rond in, in Tanzania. Zij werken samen met een lokaal DOC's... Met, uh, dat ze ziekenhuizen beheert, scholen beheert. Ja. En die krijgen subsidie vanuit Nederland om dat te doen en uit te voeren. En die worden natuurlijk gecontroleerd of ze centjes netjes besteden... He? en of er geen, uh, geen geld achterover gedrukt wordt... en of ze uh, de afspraken nakomen. He? Dus Cordaid zul je daar niet zien rondrijden. Het zijn geld voor Oxfam Novib dat tegenwoordig wel weer wat veldkantoren uh, heeft. Maar in het verleden gaven zij gewoon geld aan organisaties, wat ze dan partnerorganisaties noemen, waarmee zij samenwerken. En die voeren uit. Maar wat vindt u van het verwijt van meneer Nietzsche dat zij niet innoverend of innovatief werkt? Dat moeten hun partnerorganisaties doen. Dat moeten zij zelf niet doen. Maar ja, ze ja, in wel, te knikken? Ze kunnen, ze kunnen wel producten daar proberen te introduceren ja. en contacten te leggen. En ze doen dat wel degelijk ook op een aantal andere fronten. Maar als jij bij, bij wijze van spreken als water en schoon drinkwater, als dat niet een, een, een speerpunt in jouw programma is. Ja, dan zou ik, moet je tegen me niet te zeggen... sorry, maar de Nederlandse overheid heeft een heel groot waterprogramma... en klopt dan bij de Nederlandse overheid ja. aan. Meneer Want dat is een speerpunt van onze Nederlandse overheid. Ja, nou, er zijn inderdaad twee verschillende punten. De Nederlandse overheid heeft een aantal subsidies um, in het leven geroepen. He, er zijn een aantal water-NGO's, Aquafrol is er bijvoorbeeld een van... die wel op innovatie is gericht. Hm. En daar kloppen wij dan ook aan. Maar het is natuurlijk bizar dat um, uh, als je kijkt naar de grote ontwikkelingsorganisaties... dat die eigenlijk geen loket hebben voor water. He, want dan zegt ze van ja, nee, je moet in Senegal zijn om uh, dat op te lossen. En hier doen we, houden we ons al, alleen maar bezig met voedselvoorziening. Ja, zoals we nou, als we iets, precies, als er we iets met voedselvoorziening te maken heeft, is dat water. En dat, dat betekent dus dat het voor kleine bedrijven als het mijne... heel erg lastig is om lokaal um, in dat soort landen actief te worden. Meneer Wink nou ja, ik, ik zal zeggen lokale partners zoeken... juist in die ontwikkelingslanden... Uh, of bij het Nederlandse ministerie aankloppen... die daar wel een ja. groot waterprogramma heeft... en eventueel kijken... En, en dat is een groot waterprogramma, dat is een speerpunt... Dus er gaat heel veel geld in om. Er zijn, een groot zijn ook een aantal Nederlands... maar ook een aantal internationale organisaties bij betrokken. Dus dat is eigenlijk het loket waar meneer dan moet zijn. Uh, uh, uh, de Cordae bijvoorbeeld zit veel meer op het terrein van gezondheidszorg. Uh, eco Christelijke Organisaties zit veel meer op het terrein van onderwijs. Ja, de en moet zich een beetje specialiseren in, in deze sector. Want anders dan, uh, heb je te weinig kennis uh, in huis. Heb je te, uh, ben je niet van een omvang dat je ook daadwerkelijk een verschil kunt maken. He, dus uh, al die organisaties hebben gezegd van nou, dit wordt, ons speer, dit wordt onze set van speerpunten. En ja. daar richten we ons vooral op. Ja, goed, we, we gaan zo langzamerhand, ongemerkt, naar het <laughs> nieuws van uh, tien uur. De tijd gaat snel. En we praten zo meteen verder over ontwikkelingssamenwerkingen. De millenniumdoelen. Wat gaat daarvan terechtkomen? En dan vooral uh, het bestrijden van de extreme honger en armoede in de wereld. En natuurlijk de bezuinigingen die toch wel nadrukkelijk op de achtergrond meespelen in het katshuis op dit moment. In het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland zometeen. Na de reclame en het journaal van 10 uur met Dorald Negens. Tot zometeen.